In België hebben medewerkers van de spoorwegen het werk afgelopen avond neergelegd. Die staking treft vooral Wallonië. In Spanje wordt onder meer gestaakt in autofabrieken, het openbaar vervoer en op luchthavens. Er zijn honderden vluchten geannuleerd. Ook in Portugal wordt het openbaar vervoer getroffen. Er worden kortere stakingen verwacht in Griekenland en Italië. Voor het eerst heeft een vegetatieve patiënt met zware hersenbeschadiging antwoord gegeven op vragen die relevant zijn voor zijn behandeling. Dat meldt de BBC. De Canadese patiënt kan al ruim tien jaar niet meer communiceren, maar gaf onlangs aan dat hij geen pijn heeft. Dat konden onderzoekers zien nadat ze een vraag hadden gesteld en tijdens een scan naar zijn hersenactiviteit keken. De onderzoekers spreken van een doorbraak. Tot nu toe werd aangenomen dat mensen met zware hersenbeschadiging... die niet kunnen communiceren, niets van de wereld om hen heen kunnen waarnemen. Het weer, vannacht droog en 2 tot 7 graden. ochtends grijs en lokaal mist. In de middag op steeds meer plaatsen zon en zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Ja, en welkom terug. We gaan direct van start. We hebben het eerste uur gepraat over bijzondere huizen over heel de wereld. IconicHouses.org was de nieuwe platform... dat onze gast Natasja Drabbe in elkaar heeft gezet. En wat inmiddels behoorlijk goed doet. Ze is zelfs in de New York Times gekomen ermee. Hoorden we nog toen ze net uh, het huis van de maan verliet. Um, in ieder geval, we gaan het met u hebben over bijzondere huizen. Misschien heeft u wel gewoond in een bijzonder huis, ontworpen door een architect. Of misschien is het huis wel bijzonder omdat er een beroemdheid heeft gewoond of is geboren. Of woont u in een monument waar u niks mag verbouwen terwijl u dat wel wil. Of heeft u een opa en oma in een bijzonder huis. Of woont u tegenover iets bijzonders. Hoe dan ook, verhuizen. Huizen met bijzondere verhalen. Dat, uh, daar zijn we naar op zoek. En u kunt ons bellen 0800 1121. Dat is een gratis nummer. Mailen, dat kan ook. ncrv.nl Meneer Ter Heide, nacht. Ja, nacht. U spreekt met Elke Ter Heide uit Hengelo overijssel. Kijk eens aan. Ja. Woont u in iets bijzonders? Uh, ik denk dat. Uh, ja, althans wij vinden dat wij in iets bijzonders wonen. Nee, het, het, het huis waarin wij wonen is, uh, is, een, is een huis ontworpen door uh, Gerrit Rietveld. Kijk eens. Ja. Dat is en... toch wel bijzonder. En is het een echt. Uh, is het een echt Rietveldhuis? In de zin dat als je er langs loopt, dat je denkt. hé, hey, Rietveldhuis? Ja, ja? Het, is een, het, is, het is een typisch Rietveldhuis. Dus de, de bekende, uh, kubusvorm. En eh. Uh, het, het, het huis lijkt op de huizen zoals die uh, ook in de, in, in de bouwhaus tijd werden ge gebouwd. Mm -hmm. U uh, hebt net uh, Mies van der Rohe genoemd, de Broeier genoemd. Nou, daar moet u aan denken. Dus ook de, de mensen zoals hier van de Stijl. Hè, Theo van Doesburg, Rietveld. Ja, ja dat, uh, is, het is heel typisch Rietveld. Maar het aardige misschien van... van dit huis is dat hij. In de eerste plaats is het dus in het oosten van het land. waar niet veel huizen van Rietveld staan. Nee, het is veel rond Utrecht, toch? Ja, het ja. is heel veel Utrecht. Maar ook wel in, in Brabant. En dan. Um, uh, uh, hoe weet uh, ik. In, in, in de omgeving van. Uh, uh, van, van Eersel, bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, daar, daar zie je nogal wat. Maar. Um, het, uh, zoals gezegd, het aardige van, uh, van, van, van dit huis, van ons huis, is misschien wel dat uh, Rietveld, uh, dat hij een tafel heeft ontworpen. Een vaste tafel, hij noemt dat de werktafel. Ja. En die bestrijkt de, de, bijna de gehele voorpui. Uh, dus daar is een ruit van 5 uh, bij, uh, bij, bij 2,5 meter hoog. En daarvoor heeft hij een, een, een tafel heeft hij daar ontworpen en, en, en in laten zetten. Hij was daar zelf bij aanwezig. En dat is, dat is een vaste tafel, zoals gezegd, genoemd de werktafel. En dat heeft hij maar één keer gedaan in het huis. Oh, dat is een uniek detail, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is een, dat is een uniek detail. En, en in welk jaar is het gebouwd? Echt in de jaren twintig? Nee, nee, nee, nee. Het is in, in, uh, het is in 62 gebouwd. Oh, echt veel later. Ja, ja, dus uh, het is in 1962 gebouwd. Helemaal aan het eind van zijn... Uh... Uh, ja, hij is in 1964 uh, overleden, ja. dacht ik. Ja. Dus uh, dat was wel was, was zo'n beetje aan het eind van... Want, van... want hij begon met, met zijn karakteristieke stijl toch in de jaren twintig, hè? Dus het was ja, echt... Uh... Oh, ja, in jaren twintig, ja. Echt zijn, eind, zijn eindwerk. En, en, en, en is er ook een verschil dan in zijn laatste... Ontwerpen vergeleken met het wat, wat eerdere werk. Wordt, is hij beter geworden aan het eind? Ja, ik, uh, nou, dat wil zeggen, hij heeft. Want die stoel bijvoorbeeld van hem, dat zit voor geen meter, toch? Uh, nee, ja, de, de rolbouwstoel bedoelt u. Ja. Hij, heeft, hij heeft natuurlijk ook wel stoelen ontworpen die echt. Uh, uh, waar je echt heel goed in kunt zitten. Uh, ik, ik noem maar even zijn Utrechtstoel. Dat is een plusje stoel. Daar zit je heel fijn in. Ja, ja. Maar uh, wij hebben hier zelf de... de rode uh, euh, blauwe stoel staan. En dat is nog helemaal niet zo gek hoor. Om nee. op te zitten. Oh, dus dat zit, dat zit wel af. Maar heeft u er een kussentje op liggen, of niet? Nee, we hebben, hebben hem eigenlijk... tijd de decoratie, moeten we eerlijk zeggen. Ja, u zit er toch niet zo okay. vaak op. Nee, maar. Nee, wij, uh, we hadden het in dit uurtje ervoor uh, met Natasja Drabbe over... dat nou ja die huizen van die grote architecten... dat was ook experimenteren en, en nieuwe dingen uitzoeken... en niet altijd ideaal om in te wonen. Woont u fijn in het Rietveldhuis van nu? Uh, nou, ik moet zeggen, nu wel. Maar uh, de opdrachtgever van dit huis, wij zijn de tweede bewoners... Uh -huh. de opdrachtgever die, uh, die, heeft, uh, die, die heeft er hier niet prettig gewoond... want die... Die wilde uh, geen aanpassingen doen uh, aan, aan deze tijd. Dus uh, ja, wat, wat van Rietveld bekend is, uh, dat is dat hij geniaal is in zijn ontwerpen. Maar uh, zij dan iedereen die, die heeft verstand van dat is jammer dat, dat ze zo lekken. De daken lekken. En ze hebben ontzettend veel last van vocht. Ja, ja. En dat, dat is hier ook altijd van toepassing geweest. Maar wij hebben daar wel wij hebben aanpassingen laten uitvoeren. Waardoor wij van het vocht uh, verlost zijn. Dus het dak lekt niet meer. Maar cosmetisch en, is het nog verantwoord allemaal, die verbouwingen? Ja, nee. Er is, er is, uh, het is een het gemeentelijk monument. Dat betekent dat wij uh, dat wij daar vooral aan, uh, aan de buitenkant niets mogen doen. Ja, ja. Want uh, ik, ik, ik kan me herinneren dat, uh, dat hier iemand kwam om ja om komen met verzekeringen en toestanden. En uh, dat hij die, dat dat die keek en dat hij dat, die, dat die naar de dakrand keek en zei van ja meneer, maar uh, uh, waar heb ik de dak trimmen gelaten? Mm -hmm. En waarom ik moest zeggen, ja, uh, Riesel was natuurlijk een heel eigenzinnig man. En die wensen geen daktrimmen te hebben. Die wensen ook geen zichtbare uh, regenpijpen aan te brengen. Want daktrimmen, dat, uh, en, uh, dat vinden wij dus ook toevallig, dat zou, dat zou inderdaad, uh, ja, dat, dat, dat zou het ontsieren. Dus daar hier nee. moest dan, dan ook het dakleer, zoals het dan heet, het moest uh, koud op de stenen worden ja, gelast noemden ze dat, maar het geplakt, zeg maar. Mm. Maar dat, dat, dat komt het uiterlijk enorm ten goede. En heeft u, uh, Hoe lang woont u er al in het, in het Ruudveldhuis in Hengelo? Veertien jaar. Hoe veertien lang? Jaar. Veertien jaar. Veertien jaar. En heeft u de afgelopen veertien jaar niet af en toe gedacht... we gaan lekker verhuizen naar iets zachts en ronds? Ik moet u zeggen, mijn vrouw heeft zelfs gezegd... ik wil hier niet langer wonen. Want uh, inderdaad, de ongemakken die waren zo verschrikkelijk dat, uh, ja, dat... Uh, nou, ik, ik, ik, ik noem je voorbeeld, er zitten stalen kozijnen in. Ja. En het grote raam, dat van vijf, van twee, nou, waar ik het net over had, mm -hmm. dat zit gevat in, in, een, staal, in een stalen uh, omhulsel. Nou, dat, dat, dat brengt dan met zich mee dat het enorm veel vocht op, oplevert. Ja. En uh, wij, ja, de, de beruchte de Koude Brug, maar goed, dan zullen we zullen het verder niet over Hij hebben. was geen isolatiekoning, hè, Gerrit Rietveld? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Zo ik werd ik heb... hij niet genoemd maar... door zijn vrienden, nee. die isolatiekoning. Maar um, u woont wel in een kunstwerk. En dat, ja, ja wie esthetiek in, esthet, in niet esthetisch verantwoord wonen doet, dus een beetje pijn, begrijpen we weer. Um, Komen er af en toe mensen voor uw deur met open mond naar binnen staren? Uh, ja, ja we wij hebben, wij hebben heel veel bezoek. Er komen echt heel veel mensen uh, die, uh, die, ja, die het huis dan willen zien. Laat u ze uh, binnen of heeft u daar een regeling voor? voor gaat uh, ja, we hebben daar een regeling voor. Uh, tegenwoordig uh, hebben we het, uh, houden we het allemaal wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat minder... Maar ik noem een voorbeeld, uh, hier uh, in, in Enschede hebben wij de UT, ja. Daar hebben ze een studium generaal. En die, die, uh, bijvoorbeeld, uh, die organiseerde uh, reizen van mensen uit, uit het hele land. En die konden dan hier de, de boel bezichtigen. En ja, die kwamen ook binnen? Ja, die, kon, die kwamen ook binnen, ja. En vindt u en uw vrouw dat leuk of niet? Nou, dat is op zich is dat heel leuk, maar op een gegeven moment werd het ons uh, toch een beetje te erg. Dus ja, ja. We dat, nu, nu, nu werken we daar niet meer aan mee. Ja, ja. Dus op, op aanvraag komen er nog wel mensen. En, uh, die, uh, en ja, dan kunnen ze ook heel leuk uh, met, met, met, met allerlei uh, dingetjes uitwisselen. Ja. elkaar, Omdat die dus ja, uh, oprecht geïnteresseerd zijn. Want want werkt of werkt of werkte u ook in de architectuur of iets in de in, in de kunsten? Nee, ik, ik, ik, ik ben zelf uh, ben ik, uh, ben ik Dus uh, ja, ja. dat heeft daar niet zo heel veel mee te maken. Maar u, u, u en uw vrouw of hebben wel een, toch een voorliefde voor. U bent niet zomaar daarin gaan wonen. Nee, absoluut nee, niet. Nee. Het was een droom voor ons om, dit, om, om, om ja. hier te, te mogen wonen. Maar wij vinden het een enorm voorrecht om hier te wonen. Ja, ja. Nee, het is bij ons. Ondanks enkele. Ongemakken is het toch iets, iets bijzonders om daar te zijn. Ja, het is, het is heel bijzonder. Ja. En als laatste, vraag, als laatste vraag: wat is nou het meest bijzondere om in een echt rietveldhuis te wonen? Ja, dat is een heel goede vraag. En die vraag die, die, die, die kan ik niet erg concreet beantwoorden. Nou, of, gevoel. of misschien, ja, oh, sorry. Ja? Het, is het, het is het gevoel. Ik moet u zeggen, we hebben allebei nog steeds, dus we wonen hier nu 14 jaar, maar wij komen de, de oprit op. En wij kijken en, en we zeggen dan af en toe nog tegen elkaar, mijn God, wat is het toch bijzonder om hier te mogen wonen. Het is, het is de vorm. Zoals gezegd, het, het, het, is, het, is, het is een gevoel. He, want menig een die, uh, ja, die, die, die zal zeggen, ja, wat, wat is daar nou bijzonder aan? En uh, dan, ja, dan heb ik het over, over, over afmetingen en, en, en, en over lijnen. En inderdaad, ik hoor het met ook de horizontale hè, beglazing. Ja, dat soort dingen. Dus uh, ja, het is heel moeilijk om, om, dat, om dat uit te leggen. Maar okay. het is en blijft iets heel bijzonders. Nou, meneer Ter Heijde, ik uh, wens u nog heel veel plezierige jaren... Uh, u en uw vrouw in het Rietveldhuis en in uw bijzondere woning. Ondanks de, dat er af en toe een koude brug binnenkomt zetten. <laughs> ja, dank u zeer. Ja. En dank, ja. dank dat u ons heeft, uh, dat u ons heeft opgebeld. Graag. Een hele goede nacht. Ja, dank u. Uh, Goed. Graag okay. gedaan. Dag, Dag. Dag. Um, Ik ga volgens mij even wat mailtjes voorlezen. Dus even ja. kijken... Er komt van alles binnen. Um, en wat zie ik hier? In haar lange geschiedenis is het huis voor meer dan 200 mensen een thuis geweest. En het gaat over de Piet-Heinstraat in Den Haag, volgens mij. Sommige bewoners verbleven er slechts enkele maanden, ander een paar jaar. Maria Scheibenrijf, oud kamenier van Prinses Juliana... heeft er lang langst gewoond. Ik kwam in 1940 en woonde gedurende in een periode van 70 jaar op de tweede etage. Zij verhuurde daar kamers. Um, en dat is de huisdetective.nl. Het is een beetje cryptisch wat hier allemaal binnenkomt... maar het is in ieder geval een bijzonder huis, is dit. Le leid ik hieruit af. Goedenavond vanuit Zwitserland. Kaza Loenijs is uitermate internationaal bezig vandaag. Um, ik woonde als student ooit met een stel vrienden... voor een aantal maanden in het privéhuis van Pierre Kuipers... de architect van het Rijksmuseum. En ook dit pand was door hem ontworpen aan de Vondelstraat te Amsterdam. Antikraak. Het was het tofste huis ooit. Er was een gigantische woonkamer, 12 bij 12... met een absurd hoog puntdak. Zeker ook wel 12 meter hoog. Op halve hoogte was er een balkon ingebouwd. Dit balkon was mijn kamer. Wauw. Dit klinkt nu toch wel heel erg bijzonder. Dit is een mail van Titus, overigens, vanuit Zwitserland. Je kon er klimmen, voetballen, frisbee spelen, skateboarden... met een hele band spelen en alles tegelijk in je eigen woonkamer. En je kon er te gekke feest geven. Dat deden we ook toen... Het was een fantastisch pand en het was een fantastisch wonen. Later werd het verkocht, verbouwd en nu zitten er luxe appartementen in. Eigenlijk wel jammer dan dat er in dat, in dat bijzondere pand van Kuipers... nu een luxe appartement zitten. Maar goed. Titus heeft er in ieder geval van genoten. We gaan eens even verder. En wie hebben we hier? Willemijn, goeienacht. Ja, goeienacht. Heb jij ook iets met een bijzonder huis? Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Oh. Ik ben geboren en heb er jarenlang gewoond... in het, wat nu is, het koninklijk Paleis op de Dam. Echt waar? Ja. Maar dan ben je onze koningin? <laughs> nee. Dat weer niet? Ik ben er uh, net aan het eind van de oorlog geboren. Oh, kijk eens aan. Ja. En, en werd het... Dat het, was ook de reden. Ja, ik snap het meteen. En werd het gebouw. Want wat, ge, wat was het toen? Het Paleis op de Dom? Het Dame? was toen ook al een paleis. Maar ja. uh, het was natuurlijk. Uh, in de mobilisatie was het natuurlijk wel een beetje raar dat het alleen, uh, ja, alleen stond. En dat er verder niemand. Uh, ja, afgezien van een, natuurlijk een portier. Ja. was er verder niemand. Ja. En, het gebouw was leeg, of, of hoe moet ik me voorstellen? Uh, nou ja, de overdag werd erin gewerkt. Er waren de mensen, maar... De, ja, s'nachts was er weinig. En het was natuurlijk uh, die mobilisatie. Uh, mm -hmm. Toen uh, mijn vader was net opzichtig geworden, vrij jong. Mm -hmm. En die, uh, ja, die werd toch uh, vriendelijk verzocht, toch dringend uh, om uh, in het gebouw te gaan wonen. Wat natuurlijk toen niet zo'n onverdeeld genoegen was. Want ja, hij woonde erg uh, prettig in Amsterdam-Zuid. Ja. Maar goed, uh, ja, hij was hoofdkunstbescherming. En uh, hij was opzichter, administrateur, hoofdtechnische dienst. Dus eigenlijk min of meer de directeur. Dat was zijn ja. beroep? Dat was zijn beroep, ja. ja. En, en toen... En die heeft in de oorlog... De, nou ja, inderdaad, eh, toch wel goed werk verricht daar. En, en We ook jullie... in de oorlog. En... En jullie gezin trok in het, in, in het paleis op de dam, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Zijn intern zijn ze verhuisd, want ja. eerst zaten ze aan de noordkant, de kant van de nieuwe kerk. Uh -huh. Dat was niet zo prettig, want de noordkant dat was vrij eh, vochtig en donker. En, en want ik ben hier, dit is toch een heel wonderlijk verhaal. Waar zaten jullie dan in het paleis? Uh, het laatste hebben we het, het langste hebben we gewoond. Daar heb ik 27 jaar gewoond. Dat is de hoek Paleisstraat, nieuwe Voorburgwal. Ja. En daar hebben in die tijd zaten daar ook geen tralies voor de ramen op de begane grond. En dat was ook uh, ja het was al prettig, want daardoor was het veel lichter. En uh, ja, daar hadden we smiddags zon en, en s'avonds. Dus dat was... Uh, en wat voor ja, ruimte was het? Het was een vrij grote uh, ruimte. Het was een apart uh, huis eigenlijk, in een huis. We hadden een echt eigen voordeur. En uh, dat was een... Vroeger uh, was dat ook een soort woning geweest. Net zoals aan de andere kant waar ze eerst gezeten. Ja, ja. En, en, en voor, wie, voor wie was die woning oorspronkelijk dan? Um, Gemaakt. Nou, voor, voor een, een decipier was, was de woning aan de noordkant en de ja, zuidkant was mij min of meer een soort, ja, ook een, een ja, op zich er ook in die tijd. Maar zijn, er zijn niet zoveel mensen in ons land die kunnen zeggen dat ze geboren zijn in het paleis op de dam? Nee. nee. Ja. Uh, ik denk niet dat er veel zijn. Er is één voor mij geboren, dat weet ik wel. Ja, ja. Dat, uh, van de voorganger van mijn vader. En hoe lang van. heeft u daar uiteindelijk gewoond? Uh, ik heb daar uh, 27 jaar gewoond, ja. Ongelooflijk. Ja. En, en, nu worden, en, en daarna waren er geen bewoners meer in het gebouw... in die Cipierswoningen uh, van het paleis? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Dat waren, dat, uh, ja, na de oorlog had je die woningnotus... Toen uh, was het toch al moeilijk om een, een gewone woning te vinden. Dus, dus hebben we daar nog een tijd te blijven zitten. Heeft u er goede herinneringen? Ja, bijzonder goede herinneringen. Het is een heel mooi gebouw. Ja, gebouwd door Jacob van Kampen in ja. 1648 de, de, de eerste steen gelegd. En ja, ik ben altijd gek op, op, op, op mooie gebouwen geweest. En dit is een prachtig gebouw. Ja. Het is heel jammer dat Amsterdammers het eigenlijk niet goed kennen. Nee, nee. het is natuurlijk de laatste jaren gerenoveerd. En wel weer open ja. voor het publiek. Maar het is op een of andere manier... Ja, dat heb ik dus niet meer meegemaakt. Ik ja, ja. heb uh, de verbouwing van, uh, van de jaren zestig. Die nog ja, ja. wel, maar... Maar want waar woont u nu? Ik woon nu in het noorden van het land. Ja, ja. In Eelde. En gaat u nog af en toe eens terug naar het paleis? Um... Nee, eigenlijk niet. Het uh, doet een beetje pijn, want het is min of meer je huis. Ja, ja. Dus uh, ja, het heeft een beetje een beetje wonderlijk idee natuurlijk, dat je ja. dat je huis kan noemen en dat ik er geboren ben. Ja, dat is natuurlijk ook een toevalligheid. Maar, ja. maar goed, er zijn natuurlijk... Um, Ieder mens heeft gedurende zijn leven bouwd huizen op waar hij ooit gewoond heeft... Willem Wilmink heeft er trouwens een prachtig gedicht over. Dat kan ik nu niet in één keer oproepen. Dat ga ik nog eens even op het internet zoeken. Maar wat maakt het dan extra pijnlijk om langs het paleis te lopen... en daar niet meer te wonen? Zit er dan toch iets extra's aan? Omdat het uw um, geboorteplek was? Ja, omdat het, omdat het je huis niet meer is. Ja, ja. En dat, uh, en dat er ook niemand anders woont. Het is heel mooi. En dat ja. is, maar dat... Uh, maar het... Ja. Het is niet meer... De... Ja, je voelt het toch als je eigen huis als je daar woont. Ja. Je, je weet niet beter. En, uh, en dat is wel, wel vreemd dat het dan niet meer van jou is. Ja, ja. ja want zo voelt het uh, heel gek natuurlijk, maar zo voelt het wel. Het was een uh, ja was heerlijk om te wonen. Ik vond het heerlijk om altijd in de, de galerijen te spelen en zo. Ja. Altijd alleen weliswaar, maar... Ja, dat was toch heel prettig. Als ik nou uh, in het paleis op de Dam had gewoond, dan zou ik me, me toch wel regelmatig even koning of prins wanen. En uh, in mijn, in mijn, uh, door, dat, door dat ding gaan paraderen. Heeft u, dat, heeft u nooit die aandacht gehad? Nee. Nee? U heeft zich altijd netjes gedragen. Ik ja. heb me altijd netjes gedragen. Ik vond het altijd wel heerlijk om er doorheen te lopen en, en te genieten van de mooie meubels en. Ja, de schilderingen de schilderijen en schilderijen en noem maar op. Dat, dat vond ik altijd wel heerlijk, ja. ja. En dat vond ik altijd uh, ook heerlijk in mijn eentje zo rond te de, de, de, de, ja, de slenteren. Daar dat, dat, kon, kon ik intens van genieten. En ik vond het ook heerlijk om... Uh, ja, je kon daar uh, op de binnenplaats of op het platte dak... Uh, dat is dan het dak van de burgerzaal... Het platte dak te kojeren, heerlijk in de zon Geweldig. Zitten. Ik denk dat ja. heel veel mensen die luisteren... een klein beetje jaloers uh, op u zijn, Willemijn. Want u bent geboren en groot geworden in het paleis op de Dam. Dat is toch een beetje een gedichtje van Annie M. Gischmied bijna. Zo mooi. Ik heb trouwens een, een gedicht van uh, Willem Wilming gevonden... over hoe moeilijk het is om, om niet meer in je huis te zitten waar je ooit was. Zou ik dat eens voorlezen? Ja. Nou, dat, gaat, dat gaat dus zo. Het heet Huizen in de Binnenstad.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 Zaluna. Nathan Vecht. Ja, de Walk of Life van de Dire Straits. De Walk of Life gaat bij veel mensen ook langs veel huizen. En daar hebben we het vanavond over: bijzondere huizenarchitectuur. We hebben al iemand gehad die in het rietveld, een heus rietveldhuis woonde, Meneer Ter Heide uit Hengelo. En net belde Willemijn en die was geboren en getogen in het paleis op de Dam. Dus kom daar nog maar eens overheen, Henk. Nou ja, goed, overheen. Het is geen wedstrijd. Ik heb niet de bevoorrechte positie om in een heel groot huis te wonen... met een bijzondere architectuur. Ja. Maar als ZZP'er heb ik die dingen gerestaureerd. Allemaal oh, voor de ja. Het oudste 16, 1670 en het jongste 1948, geloof ik, in België. Maar het meest bevoorrechte pand was in 1919 in Breda. Ja. Um, het uh, was het ouderlijk huis van iemand die het uh, geërfd had bij het overlijden van zijn vader. Yeah. Het had 30 jaar geen onderhoud gehad. Het was uh, uh, wel een beetje verbouwd, maar niet uh, vernageld. Oftewel, men had wel respect gehad voor de authentieke elementen. En uh, opdrachtgever, uh, uh, eigenaar en vriend, uh, die had een klein ict bedrijf En nog voordat wij begonnen hebben we dus heel de infrastructuur, opwaardering tot klasse A comfort... Ja. Uh, op, uh, op computer uh, vellen gezet, layers... Ja. zodat wij een doorkijkje konden nemen... voor uh, uh, gas, water, licht, verwarming, utiliteitsleidingen, et cetera. Alvorens we begonnen zijn met het strippen, oftewel verbouw, klaarmaken. Het project heeft zo'n drie jaar geduurd. Een klas aankomt voor gerealiseerd. Want wat betekent? Want, want, want uh, jij bent restaurateur, begrijp ik dat, Henk? Nou, ik ben gewoon ZZP'er in de bouw... maar ik doe mijn best voor om, het, om het te conformeren aan een... Uh, aan een opdrachtgever. En, en ik doe graag alles. Ja, nee, wat, wat betekent dat klasse A-comfort? Uh, dat betekent centraal stofzuigersysteem, differentiaal thermostaat voor de verdiepingen, uh, computerbusleidingen voor elk lichtpunt, uh, het aantal stopcontacten per vierkante meter woonoppervlak, uh, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk alles wat, Rietveld, wat meneer Ter Heijden in zijn Rietveldhuis niet heeft, zou je kunnen zeggen. Ja, maar wel met, alle, uh, met behoud van alle uh, architectonische aspecten. Ik bedoel, het ligt ja, ja. je in de. Uh, bij de voordeur, op, de op het plafond, dat ja. is nog uit 1919. Ja, ja. En, en uh, Henk, heb je ook wel eens dat je dan aan het uh, schrapen en rommelen en doen bent in die oude pannen en dat je iets bijzonders hebt ontdekt achter een behangetje? Uh, ja, dan komen, ja, of uh, onder de, tussen de plafonds, waar we dan moesten wezen, allerlei doosjes en dergelijke. Wat dan, wat dan, wat dan? Wat heb je gevonden? Uh, Arismosbonbons, een doosje. Wat? Een doosje Ar Arismosbonbons. Uh, een klein. Uh, een klein bakelite doosje van ingaan. Uh, uh, in gaan. Uh, uh, Een muntje uh, van, van, uh, onder, een, onder een drempel of onder een... een, een, een oh, oh zo'n geluks, geluksmuntje of zo, dat mensen maar dat ingemetsen. Is, dat, is, dat, is, dat deed de Timmerman vaak. Het ja, ja, ja. was inderdaad geluksmuntje, net zo goed als je een munt onder de mast van een zeilboot zet. Maar heel even, heb je in een heel oud huis een doosje bonbons? Of was het alleen een doosje? Nee, nee, nee het lege doosje. Oh, nee, dan snap ik het. Ja, ja. Nee, want op een gegeven moment is dat niet meer lekker. Nee, dat denk ik niet. Aan een paar jaar uh, wordt je ook wel een beetje wit, hè? Ja. <laughs> maar uh, dat lijkt me hartstikke spannend als je dan in die oude huis aan het doen en dat je opeens tot ontdekkingen komt, toch? Ja. Um, nou, de granaat in een dak uh, van een huis... waar ik het, uh, uh, het plafond aan het restaureren was, bijvoorbeeld. Ik doe nou uh -huh. onderhoud. Uh, uh, kabelbewoners op zes huizen... allemaal uh, rond 1899, 1919 gebouwd. Ja. Uh, en uh, ik geef dat uh, onbezorgd ook bouwadvies uh, aan de beste man... voor zijn authentieke elementen. Met natuurlijk in het oog houden dat uh, het bedrijfsrendement blijft bestaan... ten opzichte van de investering. Want het is een dure grap, een oudhuisonderhouding. Ja, zeker. Ja. Maar het, uh, het klinkt alsof je goed bezig bent, Henk. Nou, ik, uh, ik doe mijn best. Ik heb hier bijvoorbeeld uh, uh, ter hulp hand- en leerboek... voor aanstaande architecten, bouwkundig opzichters... onder leiding van Veestra en Schulp... Ja. 100 jaar Nederlandse architectuurtalent zijn hoogtepunten uitgeverij Sun. Mm -hmm. Dus ja, je moet natuurlijk wel iets van wanten weten. Want moderne aannemers weten van dit soort huizen heel weinig. Als ja. je bijvoorbeeld tegen een aannemer zegt een klantenmuur, dan weet hij niet wat het is. Maar het zijn steentjes op zijn kant gemetseld om een niet-spouwmuur te beschermen tegen water. Stel... Nou ja, na 100 jaar worden die dingen gammeld, dus dan moet je met een bijtel ingaan en niet met een hakmachine. Stel Henk dat ik ooit nog in bezit kom van een monumentaal pand, en die uh, kans is uh, niet erg groot, maar wie weet. En, en het huis staat op instorten, ga ik jou bellen? Ja, nou ja, ik weet ook allerlei trucken om op te waarderen zonder uh, dat je er iets van ziet. 22 buizen naar boven toe brengen voor de Elektra en je ziet er niets van. Wij gaan al deze tips opslaan. Dankjewel voor het bellen. U hebt mijn e-mailadres, dankjewel. Goedenacht, hè, hoi. Um, en we gaan door met Janni. Toch, Janni? Goedenacht, jawel. Goedenacht, Janni. Goedenacht. Ik heb zes weken in een bunker gewoond in Hoek van Holland. Nou ja. Het was op het terrein van waar de Engelsen zaten. En ja. Het was dus niemand mocht er verder op. Maar mijn oom en tante, ja. die uh, hadden daar... Ja, hoe dat uh, gegaan was, dat was te jong voor. Dat weet ik dus niet. Mm -hmm. Ik was 15 jaar, vlak na de bevrijding. Ik woonde zelf in uh, Rotterdam en we hadden de hongersperiode meegemaakt. Ja. En dan mocht ik bij die tante logeren in de vakantie. Mm -hmm. En dat, vond ik, omdat, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Maar, maar heel even, Janni, want dat ik het helder heb. Jouw tante woonde na de oorlog in een bunker? Met, een, met mijn oom, ja. Ja, met je oom. En hoe kwam zij Wij daar? Nee, ik begon me de achternaam. Ali en Jan Brommer, hij was boekhouder. En hoe kwamen zij in die bunker? Ja, daar was ik te jong voor, dat heb ik niet geïnformeerd, dat weet ik niet precies. Nooit, ook nooit maar achtergekomen later? Nee, nee. En, wat, en, laat... en hoe oud was jij toen? Vijftien, nou, vlak na de bevrijding. En wat herinner je nog van, het, het, het wonen in ik een bunker? Herinnerde no ja, ik herinner dat ik daar nog een soort logeerkamer uh, had, een soort ja. kamertje. En... Uh, want hoe ziet dat eruit van binnen dan? Ja, het was eigenlijk helemaal steen, alles in de rond, allemaal steen. Maar losse kamers, was er een wc? Was, hoe werkt het? Ja, het was een soort. Uh, ja. Ik was natuurlijk in een soort logeerkamertje van hun. Ja. Wat hun over hadden. Hun hadden zelf ook, ook zo'n stenen, stenen kamer. En de keuken, er was ook gewoon een gewone normale keuken. Ik denk. Maar dat denk ik alleen maar. Dat weet ik niet precies, want toen was ik allemaal te jong voor. Hè? Ja. Maar dat er, de Duitsers gewoond hadden, de hoge pieten... dat weet ik nog wel dat ze dat vertelden. Ja, ja, want, want zeg het er, hadden ze er nog wat van gemaakt? Hadden ze het proberen... Ja, met... ze hadden wel... zo goed als ze kwaad, hadden wel wat spullen neergezet van hunzelf. Ja, dat ja. het bewoonbaar was. En uh, ik weet wel dat ik dan goed te eten had daar. Want dat was een terrein waar waar de Engelsen nog een paar jaar ingezeten hadden in, in een soort barak een oude barak. Ja. Yeah. En uh, ja, hoe mijn oom met die relatie met die Engelsen, dat weet ik ook meer precies. Ja. Yeah. Maar ze hadden in ieder geval goed te eten. Beter was wat wij vlak na de bevrijding hadden naar yeah. Rotterdam. Ja. En mijn vader was, dat was dus een, mijn vader was een boer van tante Ali zeg maar. Ja. Yeah. En uh, die was getorpedeerd twee keer. Eén keer is hij er goed van afgekomen. Tweede keer is hij gesneuveld. Want al die schepen die, uh, bleven voor de waterweg liggen... omdat uh, Want hij zat op de vaart. uiterst binnenkwamen. Dus toen is hij weer naar Engeland terug moeten varen. Op de prins Frederik Hendrik en op de prins Willem II is hij later weer overgestapt. En toen is de herenbombe getorpedeerd. Ja. En uh, ik heb ik nooit meer gezien. Toen was ik negen jaar hoortje broertje negen maanden. Dat was helemaal aan het begin van de oorlog. Dat was in het begin van de oorlog. Ja, dat was vlak voor de oorlog weggegaan. En jullie woonden in Rotterdam? Ja. En kan je het bombardement herinneren? Ja, ik weet zelfs nog waar de eerste bom gevallen is. Want, want waar was je toen? De eerste bom is gevallen op Bijnto. Ja. Op de hoek van de Oudersweg. En hoe oud was je toen? Een jaar of uh, tien, elf? Hoe was ik uh, tien. Ja. En wat herinner je daar nog van? Daar weet ik heel veel nog van. Want toen vluchten de mensen van, uh, uit de binnenstad. Wij woonden toen in de Bloemstraat bij de, bij de Singel, En dan vluchten die mensen gewoon met een uh, wit uh, kustlopen met de mensen. Wij stonden voor de deur, mijn oma en ik. Mm -hmm. Mensen, het gaat allemaal naar het land. Want uh, heel, de hele stad zat in de brand. En toen, mijn oma wilde er niet uit, maar ik zeg: kom nou, laten we ook meegaan. En toen zijn wij op het land van, uh, uh, ja, later zijn er nog, uh, is daar de galerie en de HEMA gebouwd. Dat was toen allemaal braak. Daar zijn wij naartoe gevlucht, in Blijdorp is dat. Ja. En toen uh, stonden we daar te kijken, want later kwamen al die Duitse uh, troepen langs. En toen was er een handje vol zeg maar maar, dat heb ik dan later gehoord, dat er een handjevol Nederlandse soldaten zaten in Naito. Ja. En die wisten niet eens dat er Nederland overgegeven was, zeg maar. Ja. En die zijn nog gaan schieten op die Duitsers. Maar die die, die, die, die, kogels die kwamen bij ons, de mensen die zonder te kijken gevlucht waren... Die, stond, die zijn allemaal met de, met de hoofd in het gras en alles gedoken. De, de kogels vlogen om ons oren. En wat, is, wat herinner je nou nog het meest? Is dat hoe, en, het, hoe het, het geluid, of hoe het rook, of de beeld op je netvlies? Of wat is er nou, nou het meest bijgebleven? Ik weet alles nog in details daarvan. En ik weet ook dat we in de, in de oorlog, dat we door de Engelsen gebombardeerd zijn. Ge, zijn ook in de Rozenemansstraat. Daar woonde een tante van, me, die is later naar de... In de uh, in, uh, achter het stadion, dat was een uh, nooddorp, noemden ze dat. Sportdorp heet het eigenlijk. Ja, ja. Want... En die is in de Rozenemanstraat, uh, ook naast de huis, omgevallen. Want je herinnert je eigenlijk meer van het bombardement toen je tien was dan toen ja. je in de bunker woonde en je vijftien was, begrijp ik? Ja, ja inderdaad. Ja. Eigenlijk, dat is zo, daar heb ik eigenlijk een soort trauma van. Ik weet alles nog, omdat mijn vader natuurlijk ook verdronken is, nooit meer teruggekomen. Hè. Ja. Want die, die heeft toch met de uh, kapitein tot het laatste toe... Dat hebben we later na de bevrijding gehoord. Er, zijn nog, uh, er is er nog een man bij ons thuis geweest, bij mijn moeder... om me te vertellen die, die mijn vader uh, in de sloep uh, gebergd was, zeg maar. Ja. En die is later na de bevrijding nog bij ons thuis geweest. Ja. En... Uh, nou, die had hij gered, maar mijn vader... Toen was er een soort explosie nog aan boord. En die uh, heeft waarschijnlijk iets van hout tegen zijn dan gekregen. En toen is, die toen is hij doodgebloed, dus hij is zelf niet in de sloep terechtgekomen. Yeah. En uh, mijn broertje was negen maanden toen en ik uh, negen jaar toen dat gebeurde. Yeah. En uh, later zijn we dan ook nog door die Engelsen, dat, waren, dat was een verkeerde... Dat, dat is gebeurd dat die, die Engelsen overvullen naar Duitsland om te bombarderen. En toen is er een bom voor ons huis gevallen. De Koolse straat, op de hoek van de Koosse dwarsstraat. Op een, op een bakkerij van Haasteren. Mm -hmm. En achter ons huis uh, in, de, in een tuin van de Singelstraat. En dat was vlak schuin erachter. En toen zijn aan de voorkant al de ruiten eruit. En de, de, de gevels eruit en de kalk van de, van de trap, er was een, een bomscherf ingeslagen. Dus mijn moeder durfde ook nooit meer in huis. Als, als, ze, als ze overvlogen, de, de Engelsen. dan durfde mijn moeder ook s'nachts niet thuis te blijven. Dan ging er gingen we in de die stond bij. Een, uh, wat wij het Blijdorp-punosje noemden. Daar stond een schuilkelder gemaakt. En daar ging mijn moeder dan met het kind in de deken. En dan zaten we dan met een, ja, tot het allemaal weer voorbij was. Dat, ja. Ja, hier kunnen we Jan, hier kunnen we nog uren over praten, Yo. over al je ervaringen daar. En, en gek, genoeg, gek genoeg begonnen we met architectuur en, en, en, gaan, en hebben we het er eigenlijk nu over. Dus over de bunker uiteindelijk, hè, waar je gewoond hebt. Ja, dat was natuurlijk, um, daar verbelde ik was ja, dat, dat maar ik soms, u van begon. Ja, nee, het is mijn, mijn schuld. Het ja. was ook natuurlijk allemaal te um, ja. interessant en droevig tegelijk natuurlijk, uh, wat je ja. vertelt. Maar nog, als laatste nog één keer terug naar de bunker. Ben je daar ooit nog terug geweest in die bunker? Nee, hebt? We laten we dat verkeken nog, maar ja, wij ja. mochten we zelf niet op dat terrein. En ben je voor altijd Rotterdammer gebleven? Ja. ja. Nog steeds. En woon je nu in een, in, een, in een huis waar je het fijn hebt? Nou, ik woon. Ik ben pas verhuisd omdat ik uh, operaties moest ondergaan van ja. de heupen. Ja. En uh, toen kon ik niet meer in bad stappen, dus nu ben ik naar huis gegaan... Uh, met een douche en daar woon ik in... Ik heb mijn hele leven lang in Blijdorp gewoond. Vanaf mijn trouw. Vanaf 1905. Maar in Blijdorp heb je goede herinneringen. Daar heb ik 50 jaar gewoond, ja. De, koning, de koningin van Blijdorp. Ik heb 20 jaar op de Schieweg en 25 jaar op de Bergselaam. Kijk eens. Daar heb ik nou. al mijn herinneringen. Daar heb ik zelfs ook een winkel gehad. We gaan, we gaan een andere keer verder over, over al je herinneringen in Blijdorp, Jannie. Maar in ieder geval dank dat je ons hebt gebeld. Altijd bellen, ik weet tot we weet ik alles van hoort van de oorlog. Tot nu toe eigenlijk. Als we al jouw verhalen nog een kwijt willen, Jan, hebben we denk ik een hele nacht nodig, maar er staan nog meer mensen. In, in de gaan we een andere keer doen? Een nachtblijdorp bespreken. Ja. Oké, okay. een hele, hele goede nacht, dankjewel. Dankjewel, dag. Ai, Camboa, não chora, só o só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só o só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. O Cão danguimbi foi convocado, ele come muito, Não sei que não lhe damos. O Cão danguimbi convocado, ele come muito. Nois é que le tamu. Ah. Ai, camboa, não lhe dá muito Ai cambuono chora so Gopis Sou mal vale quem tem, cambosta a sofrer Ai camboa não chora, sou Gopi Sou mal vale quem tem, cambosta a sofrer É no musseki, com muito barulho camboa vira lixo No meio do entulho É no musseki com muito barulho Tamboa vira lixo no meio do entulho Ai camboa não chora só o goblin mal quem tem tamboa estás a sofrer Ai camboa não chora só o goblin mal quem tem tamboa estás a sofrer Sou mal quem tem, Kawa a sofrer, ai Kamba não chora sombo. Sou mal quem t'en, Tamba a sofrer, passante na rua, até que dare na perseguição, Kamba e veio-lhe salvare, passante na rua, até que dare na perseguição, Kamboa e vivei-lhe salvarei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 Bem tratado hum, hum. Ai, camboa, não chora só golpe Só mal quem tem Camboa, estás a sofrer Ai, camboa, não chora só golpe Só mal quem tem Camboa, estás a sofrer Perto daí Camboa sovado roubo o piteu Foi apanhado Perto daí Camboa sovado Rappapiteu, aí foi apanhado. Mm -hmm. Ai, Camboa, nu chora sol, Gopi. Sowal vale quem tem, ambas tastas a sofrer. Ai, Camboa, nu chora sol, Gopi. Sowal vale quem tem, ambas tastas a sofrer. Patrão, basou, os cães encontrados. naquela rusga, no peiro zangato. Patrão, bazou, os cães encontrados naquela rusga, bairro zangado. Mm. Ai, camboa, não chora só, Gobi, só vale quem tem, tambouas tás a sofrer. Ai, camboa, não chora só, Gobi, só vale quem tem, tambouas estás a sofrer. Bonga, luisterde u naar met het nummer Cambois, Als ik dat goed, uit, goed uitspreek. Het zal wel niet. Maar goed, ik deed een poging. Um, we praten al twee uur bij Casa over architectuur, bijzondere huizen. En we vroegen aan uw luisteraar of u ook in zo'n huis woont of hebt gewoond. En uh, al onze verwachtingen zijn overtroffen. Want we hebben iemand die in een rietveldhuis heeft gewoond. Iemand die geboren is in het paleis op de Dam. Net belde Janni, die heeft na de oorlog in een bunker gewoond. Um, bijzondere verhalen. En... Hugo, waar woon jij? Hugo? Hallo? Nou, Hugo geeft even geen. Uh, oh, daar ben je. Kees of niet? Oh, Kees. Sorry, Kees. Ja, ik, ik hoorde Hugo. Ja, nee, nee, ik heb verkeerd. Dat meen... verhaal van jou, wat je net vertelde, dat wilde ik ook vertellen. Het zijn zulke contrasten, of Rietveld of Kuipers. Ja. Het dit is, dit is echt niet te geloven. Of het paleis Bedam of de bunker, weet je wel. Ja, Kees. Nou, wat, wat, wat kan jij er nou nog. Uh... Ja, dat nou, het wordt moeilijk, denk ik. Maar dat hoeft ook niet. Wat, uh... Nou, ik woon in een huis uh, 1615 in uh, Woudichem. Ja. En dat is, dat is een van de, ja, de rijksversierde gevels hier. Ik heb dat gehuurd van Hendrik de Keizer. En nou ja, dat, uh, Woudichem. Uh, ik woon dan in de Hoogstraat. En. Uh, dat is voor de meeste mensen. Die komen dan met de pont over van Gorkum. En dan gaan ze naar kasteel Loevestein. Ja, ja. Gewoon net of je in een sprookje zit hier. En uh, Woudig we, we was een klein plaatsje, hè? Ja, het was vroeger een stadje. Nu is het een onmuurd, onmu onmuurd stadje, maar het is, het, is, het is klein, ja. Het is een soort openluchtmuseum, of niet? Ja, dat zou, zou, zou je het kunnen zeggen, ja. Maar als jij uh, in een huis woont uit 1615, dat is natuurlijk een monument... En dan mag je helemaal niets doen, toch? Ja, geen... nee, helemaal niks, nee. Maar het is natuurlijk ook een beetje een façade. Want je hebt gewoon zo'n mooie gevel. En als de mensen op visite komen, die staan dan in die straten kijken. En die zeggen dan, oh, geweldig. En, zo. en als ik hier om de hoek loop, dan, dan, dan, dan is er een oude jachthaven. En uh, de rivier is tegelijk. Dan loop je door zo'n stadspoort, weet je wel. Ja. Het is allemaal net echt. Het is allemaal heel klein. Maar het is, ja, het is precies. Want, want hoe, hoe lang ben jij, Kees? Ik? Ja? Te lang. Ja, maar hoe lang? 1,94. 1,94 en je woont in een huis uit 1615? Ja, dat, dat, dat werkt ook niet zo lekker. Want de, hoe, die, de, men, de mensen in Woudigem toen, die waren hoe, hoe lang? 1,50 meter of zo? Ja, ik moet ook steeds bukken als ik dan de keuken inloop moet, moet bukken, Alles is bukken bij jou thuis? Ja. En hoe vaak stoot je dan je hoofd of ben je daarmee gestopt? <laughs> dat heb ik weer gestopt. Hé? Ja, het is, het is echt verschrikkelijk, want ik heb ook een wenteltrap. Ja, naar die, de eerste die, die maar die... naar de tweede, weet je wel. Het is echt verschrikkelijk gewoon. Al die mensen die bellen, die in die mooie huizen wonen, die hebben een verschrikkelijk leven. Jij ja, ja die man van Rietveld ook. Terwijl, Rietveld, ja, terwijl hij en zijn vrouw op, de, op de het hele staan, dag... ontroerd in de auto zitten van, oh, wat is het is toch een ja, mooie ja, pand. En dan komen ze binnen en dan zitten ze weer op de tuin, en dan, dan staan opzetten, 500 ja. Chinezen met foto's te vertellen in de tuin ja. Het is gewoon verschrikkelijk Prachtig, in een mooi ja. huis wonen. Nee, maar ja, dit, dat afzien, dat, dat heb ik er wel voor over. Ja, zolang ik het nog trek, maar het is, het is wel prachtig hoor, zo ja. in zo'n straat wonen. En er uh, wonen hier, ja, heel veel mensen die daar gewoon helemaal weg van zijn, weet je ook wel. Uh, ja. Ja, ja. En trekt het ook, want het is natuurlijk een klein dorp, Woudigum. Of, of, ja, ja, ik weet niet. Dat heb je misschien, ik, ik wil die naam eigenlijk niet uitspreken, maar je hebt nu de tv-serie Dr. Tinus dat heet ja, uh, in Engeland dat... Dr. Martin. Spreek dat dat maar is die dus geef. opgenomen bij mij voor de deur, weet je wel. Ah, okay. En dat is een hit. Kijk, er meer dan een miljoen mensen. Naar. Toch de behoefte om in zo'n beetje ouderwetse... Ja, en dat trekt nou weer heel veel mensen. Want we hebben hier ook dus buitengewoon veel restaurants en zo. Het is allemaal erg luxe, zullen we maar zeggen. Maar de mensen die daar wonen, hebben die ook een hang naar het verleden? Ja, ja, ja. Dan mag hier ook niks veranderd worden, weet je. Maar het enige gevel die hier een beetje fout is, is van de Swarmaboer. Daar zit een rare licht reclame op, maar voor de rest is nergens iets. Ja, dat is toch ook niet... We zitten gewoon 200 jaar terug in de tijd. Mocht de Swarmaboer niet ook in een leuk monumentje wonen? Ja, die heeft raar, Dat die goed. rare lichtreclame ophangen. <laughs> <laughs> het is wat, Nathan. Is Dat is wat ben je er nooit geweest, nee, jou? Nou, nee, ja, het, het, ik, ik ben er inderdaad nog nooit geweest. Ik ben natuurlijk wel in Gorkum geweest. Dat ligt er in de buurt, hè? Ja, in de overkant. En dan vaart hier zo'n mooie boot. Is Gorkum is toch ook een vestingstatie? Nee, eigenlijk, eigenlijk kijk, wij zitten, ik, wij zitten in Brabant. Gorkum is Zuid-Holland. En de, de Merweer, recht hè? naast ons bij Loevestein is Gelderland. Dus dat was vroeger een heel strategische plek. Ja. Waar Maas en Waal te samenstromen. Maar die boot naar Gorkum, jongen, daar gaan zoveel kinderen over. Wij zijn daar gewoon eigenlijk mee getrouwd met Gorkum. Weet je wel. Ja, ja. En de Merwede ga je dan over, toch? Dat is ja, mooie, de Merwede. Ja. Het, het is ja. wel mooi bij jullie daar. Ja. Het is prachtig. Allemaal strandjes, natuurgebieden. Uh... Kees, ik ga beloven dat ik nog een keer langskom. Okay? Ja. maar dan ga, en dan ga ik nu nog even de laatste twee ja. bellers te woord staan. Ja. En niet je hoofd stoten. Ja. Oké, okay, bedankt. He. Hey, mooi programma. Hey, jo. Ik, ik, ja, het is echt prachtig. Dag. Dag Kees, hoi. Um, nou heb ik volgens mij wel... Ik riep net Hugo, maar nu heb ik je wel aan de lijn, toch Hugo? Oh nee, dan heb ik... het? Wacht even hoor. Het is een ingewikkeld systeem, mensen. Uh, Hugo, heb ik je nu ja. aan de lijn? Ja. Excuus voor alle technische vaardigheden die bij mij misgingen. Ik weet. Vertel Hugo, waar woon jij? Uh, er is wel heel veel langs gekomen, dus uh, wie ben ik om hier nog iets aan toe te kunnen voegen? Hugo. Ja, ik heb toch nog iets anders weer. Ah, vertel. Uh, ik kom uit Utrecht. Ja. Dus, uh, ik ben opgegroeid met het Rietveldhuis eigenlijk. Ja. Uh, ben vervolgens verhuisd uh, naar Butten, waar ik uh, toch wel door mijn ouders ook geïnformeerd werd en ook al wel was over uh, Walden en Frederik van Eeden en zo. Ja. Maar na een aantal jaren uh, uh, werken, en met name werken in de Kamerwereld... kreeg ik als reclamebureau uh, contact met uh, de Weverij de Ploeg. Weverij de Ploeg. Ja, dat is een bekende naam, toch? Of... Ja, maar ligt nog even toe. Het zegt me iets, maar ook weer niet zoveel. Nou, de Weverij de Ploeg, dat was een heel interessant bedrijf. Dat, was echt, dat stond als een huis, uh, als, als merk. Yeah. En die zaten in een fabriekspand in Bergheid En dat is yeah. het enige fabriekspand... ...dat ooit ontworpen is door uh, Gerrit Dichter. Oh, oké, okay, ja. Yeah. Die, uh, die heeft voor, voor deze wetrij... De fabriek gemaakt. is als een soort walden. Mm -hmm. uh, dus een soort anarchistische gemeenschap... Uh, ...die, die uh, vocht tegen het kapitalisme en zo. Yeah. Uh, die zijn in de loop van hun tijd... ...dat bestonden met vallen en opstaan ...succesvol geworden met hun stof... Doordat ze vanaf, ik geloof, 1930 of zo samenwerken met de kunstnijverheidsschool in Amsterdam om hun stoffen te laten ontwerpen. Dat is later trouwens de kerk Rietveld Academie geworden. En eh, die waren zo succesvol dat ze het zich eh, in de jaren 50 konden permitteren om Rietveld, die er eh, wel gevoel voor had, het fabriekspand te laten ontwerpen. Maar had, had Rietveld ook een, want je zei net Frederik van Ede, dat is, dat is toch... Um... Dat is het ja. anarchistische ja, de, groepsgebeuren, de, de, toch? Van Vredik van, uh, van Heden, dus van Alde in Bussum. Het ja. was heel vergelijkbaar met wat, uh, wat uh, de vloeg deed in, uh, in, in uh, Bergijk en in Best, dus in Noord-Brabant. En, en uh, Gerrit Rietveld voelde zich op een of andere manier verwant met die manier van denken en doen, of niet? Absoluut. Ja, ja. Absoluut. En daar heeft hij dus ook veel voor willen betekenen. Dus uh, het is op kracht om dat te zien. Ik, ik, ik weet nog dat ik daar voor het eerst naartoe moest... en dat ik al helemaal zenuwachtig was om dat pand voor het eerst in het echt te zien. En waarom dus, was je dan zenuwachtig? Zeg je? Waarom was je zenuwachtig? Nou, uh, op een prettige manier zenuwachtig. Want ik verheugde me er enorm op om dit in het echt te kunnen bekijken... en te weten dat Rietveld dit zelf ontworpen had. Ja, ja. En, en, en dat en, was het paard hoor. En is het gebouw er nog? Ja, het gebouw is er wel nog. Het is een monument. Mm -hmm. uh, het is met de wedstrijd ploeg triest uh, afgelopen. Ik moet eerlijk zeggen, precies de periode dat ik daar zat, is het eigenlijk misgegaan. Uh, het liep allemaal niet zo lekker hè, met, uh, met het textiel. Nee, dat is op een gegeven moment gestopt. We hebben we naar Azië en we hebben Aziaten uitbesteed op een gegeven moment. Ja, exact. Ja. Dat was een groot probleem. Terwijl, ja. als je zag op wat voor manier zij in de markt stonden, dus. Dat waren stoffen, ja, die kon je krijgen bij zeg maar, alle toonaangevende meubel, uh, meubelwinkels in Nederland. En, en de Meubels in Gelderland gebruikten ze, en, uh, pas toe en noem maar op. Ja. Maar uh, ze dachten dat ze het anders moesten gaan doen. En wat was jouw rol dan uh, in, in die fase? Nou, uh, zij voelden daar dat dat merk ontzettend onder druk kwam te staan, doordat er ook zo mee gehandeld was. Mm -hmm. En wilde proberen om opnieuw die oude positie te verwerven vanuit dat pand weer. Ja, ja. Maar Waarbij het, natuurlijk het anarchistische enigszins verdwenen was. Ja. Uh, nou, dat is niet gelukt in verband met het feit dat overnames kwamen door bedrijven die, uh, die er overigens wel echt in investeerden. Ja. Bijvoorbeeld een hoofd van de designafdeling, een Zweedse mevrouw uit, van IKEA, aan te trekken uit Zweden. Maar uh, daar gingen allemaal stemmen langs elkaar heen. En Intussen zag je die oude, ja, die oude getrouwen daar in die fabriek werken. En die hoorden daar gewoon. En de heritage vloog je om je oren. Het was zo prachtig pand. En het was zo'n prachtige plek. En het was zo'n harmonisch geheel. Het was... ja. Je kwam er helemaal tot rust als je eraan kwam rijden al. Ja, het klinkt alsof je er morgen in wilt trekken als het zou kunnen. Oh, wat zou Dat fantastisch fantastisch. Maar, Hugo, wacht even, want ik heb het inmiddels gevonden op het wereldwijde internet. Ja. Het fabrieksgebouw en de bijbehorende tuin blijven behouden. Het gebouw is verkocht aan de Eindhovense woningcorporatie WoonInk. In februari ja, ja. 2008 werd het aangewezen als rijksmonument. Dus woon je nog in het gooi, of niet? Ja, in Bussen. Nou, um, dan moet je dat even aan de kant zetten en dan ga je lekker in... Um, je kan er wonen. Ja, weet je wat het probleem is? ja. Uh, ik bedoel, ik, ik begon dit met te vertellen dat ik uit Utrecht kwam... en dat ik vlakbij het Rietveldhuis gewoond heb. Ja. Kijk, die liefde is nooit voorbij gegaan. En om van berg-eik uit eens uh, in de twee weken op en neer... met mijn kinderen te rijden naar het stadion van FC Utrecht... dat, is niet... <laughs> dat verhaal ik niet. Ja. Ja, dus, dus, daar, dus dat is uiteindelijk uh, geeft de doorslag. Niet je liefde voor de architectuur, maar je liefde voor FC Utrecht. Nou goed. Ja, laten we het daar maar op houden. Het is je vergeven. En Utrecht doet het helemaal niet zo slecht hè, dit seizoen. Maar Hugo, maak je geen zorgen, ze zullen halverwege seizoen wel weer een paar plaatjes zakken. Dus geniet er nog even van. Daar, daar kunnen wij tegen. Daar kunnen jullie tegen. Ja. Dank je wel Hugo, een goede nacht. Dank je, succes met het programma, het is leuk, ja. altijd. Oké, okay. hoi. Dank. Doei. Dat was Hugo. En um, langzaamaan komen wij hier aan het eind van een mooie architectonische nacht, Casa Luna. Ik ga nog snel even reclame maken voor een televisieprogramma van de NCRV. En dat heet Joris Linse zoekt verhalen voor Joris Kerstboom. Zo heet het niet, maar dat is wat ik u nu voorlees. Het programma heet Joris Kerstboom. Um, u kunt um, verhalen die u vandaag zo mooi bij ons heeft verteld... kunt u ook aan dit programma uh, kwijt. En Joriskerstboom.ncv.nl moet u even opkijken. En de, de vraag is, wie wilt u in het licht zetten? Uh, mensen die misschien overleden zijn, maar ook die nog gewoon leven. Uh, mooie verhalen. Joriskerstboom.ncv.nl. Na ons neemt uh, nog steeds wakker, wakker Nederland het over. Presentatie Diederik van Zessen en Anne de Jong. Wij gaan eruit en zijn morgen weer terug. Dan is Helco Span hier. Span. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En ik. NCRV.